Zes uur, Femke Wolthuis met het NOS Journaal.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 Noord-Korea heeft de Amerikaanse toerist Meryl Newman uitgezet. Pyongyang zegt hem te hebben vrijgelaten... omdat Newman zijn fouten heeft toegegeven en zijn excuses heeft aangeboden. Newman zat vast sinds eind oktober wegens vijandigheden tegen de staat. In New York is een voormalige handelaar van de Amerikaanse bank Goldman Sachs... veroordeeld tot een gevangenisstraf van 9 maanden... en een boete van 118 miljoen dollar... Dat bedrag is het verlies dat de bank leed in 2007 door het gedrag van de handelaar. Behalve de boete- en de celstraf kreeg Taylor ook een taakstraf van 400 uur. Hij moet kinderen uit achterstandswijken gratis wiskundeles geven.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 Het weer in het binnenland droog in de kustgebieden misschien nog een bui met natte sneeuw, overdag bewolkt, af en toe regen en natte sneeuw en het wordt 5 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. VPRO. Woord. Marten Westerveen. Goedemorgen beste luisteraars, welkom terug of welkom bij Word, het programma waarbij we hebben het mooiste uit de Omroeparchieven aan tonen. En deze hele uitzending staat al in het teken van het einde. We zijn nu bij de laatste uren van dit programma gekomen. In ieder geval voor deze week. En Alles heeft een einde. We hebben dat in de vorige uur al vaak genoeg gehoord. En Dat geldt ook voor radioprogramma's. Een goed voorbeeld bijvoorbeeld is mijn gewaardeerde collega Wim Noordhoek. Hij heeft sinds 1967, 46 jaar lang radio gemaakt voor de VPRO. En hij hield het deze week Mee op zijn laatste uitzending na 46 jaar radio maken En soms is zo'n einde. het ja, is helemaal niet zo erg. Dan is het best gezellig. fijn terugkijken op wat er allemaal gepresteerd is. En soms is het allemaal behoorlijk dramatisch. En laten we een aantal voorbeelden uitlichten. om daarmee eh, om dat te illustreren. Zoals bijvoorbeeld het afscheid van Ida de Leeuw van Rees. Zij nam in 1963. na 38 jaar afscheid van de luisteraars van haar Avro-programma. Met naald en schaar. Goedemiddag, dames.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 daar schoot ik zelf trouwens ook even bij voor bij dit afscheid van Ida de Leeuw van Rees. Zij nam na 38 jaar afscheid van haar programma Met Naald en Schaar. Um, in 1963 waren er wel meer afscheiden, zo ook die van mevrouw Spelberg. Zij nam afscheid van het VPRO-programma uh, Het Zondag Half Uurtje. Ze presenteerde dit programma iets minder lang natuurlijk dan mevrouw van Rees. Slechts 28 jaar. Het gaat er misschien daarom ook wel iets netter en formeler aan toe. Morgen meisjes en jongens, hier is Hilversum 2, de VPRO. Zondagmorgen, 10 uur. Voor de laatste keer het half uur voor jullie. Vanmorgen wordt het een bijzondere uitzending. Niet alleen omdat het het laatste zondagshalf uur zal zijn... maar vooral omdat we vandaag afscheid gaan nemen... van mevrouw Els Pelberg stokmans Goedemorgen kinderen allemaal, hartelijk welkom weer op ons uur. Het laatste voor de grote vakantie. Vandaag nemen we dan, net zoals elk jaar om deze tijd, afscheid van de oudste kinderen van ons clubje. Die er al heel wat jaren bij zijn, sommigen al een jaar of twee, drie, sommigen vijf jaar al. En het is wel eens gebeurd dat er wel eens een... Kinderen ...nog langer waren. Dat is dit keer niet zo. Maar er is er dit keer een bij... ...die nog langer dan drie en vier en vijf jaren bij het clubje heeft behoord. Uh, die bijna 28 jaar erbij heeft behoord. Wie zou dat wezen? Nou, dat ben ik zelf, ja. En nu zal ik vanmorgen ook afscheid gaan nemen. En niet van enkele van jullie, maar van jullie allemaal... En ik neem dan ook afscheid van al de kinderen... die geregeld elke zondag, of tenminste veel zondagen... naar ons zondagshalf uur luisteren door de radio. En ook van verschillende oudere kinderen. Er zijn er wel bij die nog een stukje ouder zijn dan ikzelf. En die ook al door wel luisteren, meeluisteren met de kinderen. Hoewel het niet voor hen bedoeld is. En daar reken ik dan ook de zieken onder. Vele zieken die ook onze vreugdecentrale wel hebben leren kennen... En ik neem dus van deze allemaal vanmorgen afscheid, want het is vanmorgen het laatste zondagshalf uur, laatste uitzending van het zondagshalf uur. Jullie weten wel, er zal natuurlijk wel weer iets anders komen, maar daar vertel ik nog niets over, omdat ik het ook nog niet precies weet en daar horen jullie later nog wel van. Het is luisteraars toch wel een bijzondere gewaarwording... dat wij zojuist voor de laatste maal... het uur van mevrouw Spelberg hebben beluisterd. We kunnen ons niet goed voorstellen dat na 28 jaar... zij dit werk voor onze omroep thans heeft beëindigd. Zaterdagmiddag 8 juni hebben de kinderen van nu en vroeger... die met haar deze uitzending verzorgden... haar spontaan een allerhartelijkst feest van dankbaarheid bereid... U kunt daarvan straks in flitsen van kwart voor twaalf een korte reportage horen. Een feest van dankbaarheid was het voor haarzelf, voor de kinderen jong en oud. De VPRO, zijn leiding, wil zich bij deze dankbaarheid aansluiten. En ik heb zo het gevoel dat ik tevens namens vele luisteraars... buiten onze kring oud en jong spreek als ik zeg mevrouw Spelberg, Laura... Heel, heel hartelijk dank voor al die jarenlange toegewijde, zorgvuldige arbeid die je voor en on aan ons hebt gedaan. En dan, luisteraars, u weet het. Ik heb het al een keer gezegd en het is al in vrije geluiden geschreven. Laura Spelberg en haar man weten als u zelf behoefte hebt... persoonlijk uw eigen erkentelijkheid te uiten, maar één wens. Geef dan iets aan het Spelberg Stokmansfonds voor de Jeugd... voor het werk onder kinderen en jongeren... Giro 444 600, 444 600, VPRO te Hilversum, met daarbij Jeugdfonds. Dat is hun enige wens en voor ons allen de enige mogelijkheid om onze dank te uiten. De voorzitter van de VPRO, Dr. J. A. De Koning, sloot hiermee het zondags half uur af. Zo kan het natuurlijk ook. U luistert. Nog steeds naar woord. En we hebben het nog een heel uur over het einde. Dat ook voor dit programma snel nadert. In ieder geval voor deze aflevering. Um, 1963, ik zei het al. Het is een jaar waarbij veel programma's de nachtkaars uitbliezen. Zo ook um, het programma van dokter D.C. Reisingen. Hij hield er na 447 afleveringen van het populaire wetenschappelijke programma... van mens tot Nevens Vlek voor gezien. En als u dacht dat het vorige fragment nogal formeel was... dan heb ik nog een sterker staaltje voor u. Bij het maken van wielen, het smelten van ertsen... en het uitvinden van het schrift... bouwde hij zijn wereldrijken met ijzer. Trok hij zijn planeet rond met geschut. Ontdekte en veroverde hij een nieuwe wereld... van waar hij de ruimte uitdaagt met zijn atomen. Daarbij niet ontwijkend zijn uiteindelijke uitdager zichzelf. En met deze woorden neem ik afscheid van uw luisteraars... u dankend voor de aandacht... die u jarenlang aan deze serie Praatjes hebt willen geven. Ja, en dat is nou een radiospreker om u tegen te zeggen. Ik gebruik een uitdrukking van Reizingen... die tegenwoordig nogal gangbaar is... als er een flinke malse biefstuk... of een ander geslaagd gerecht op tafel komt. Ik gebruik die uitdrukking nou op een hoger plan... en ik herhaal van Reizingen... je bent een radiospreker om u tegen te zeggen. Maar ik kan, zoals je al gemerkt hebt, geen u blijven zeggen want we kennen elkaar al zo lang. Zelfs in de tijd dat jij wachtmeester was... en ik in het begin maar gewoon soldaat, zei ik al jij. En dat blijf ik nu ook maar doen... anders lijkt ik het net of over elkaar voor de gek zitten te houden. Karel, nu je besluit onverbiddelijk is... om met de serie van mensen tot Nevenvlek op te houden... dan moet er een woordje vallen. Want als het iemand lukt met een rubriek als de jouwe... die zich toch over het algemeen niet... met de meest alledaagse onderwerpen bezighoudt... een groot aantal luisteraars te blijven boeien... dan is dat geen gewone maar een heel bijzondere zaak. Ik mag misschien een klein stukje geschiedenis weggeven. Al voor de oorlog had je enkele malen voor de VARA-microfoon gesproken. Ik was toen omroeper en had onder meer de taak... van elke uitzending een klein rapportje op te maken. Ik herinner me dat ik na jouw lezingen onder andere rapporteerde... aangenaam en boeiend spreker. Toen we samen in Rijsburg lagen, heb ik meer dan eens gezegd... wij zien elkaar na de oorlog nog wat weer terug. En zo is het ook gegaan. Al kort na de bevrijding in 1946, toen de vader weer terug was in de ether, heb je weer een paar lezingen gehouden. Toen lanceerde onze omroepsecretaris op een van onze vele programma-besprekingen een idee. We moesten zoiets krijgen als een populair wetenschappelijke gesproken encyclopedie. Een prachtidee. Maar zodra zo'n idee opgekomen is, luidt onze eerste vraag altijd schitterend. Maar wie gaat dat doen? In dit geval was de beantwoording van die vraag al heel moeilijk... Want we moesten niet alleen heel geleerde mensen hebben... maar mensen die bovendien over de gave beschikten... hun geleerdheid in eenvoudige, boeiende taal aan de luisteraars door te geven. En de ervaring hadden ze toen al geleerd... dat die twee kwaliteiten lang niet altijd samengaan. Om toch een begin te maken hebben we gezegd... we zullen van reizingen vragen met een aantal causerieën te starten. Die causerieën onder de titel van Mens tot Nevenvlek zijn er gekomen... en ze zijn bijna 15 jaar tot vandaag, 27 april 1963, gebleven... Gedurende die periode is aan de titel niet te kort gedaan. De meest uiteenlopende onderwerpen heb je behandeld. Er is eenvoudig geen begin aan om er een opzomming van te geven. En altijd waren de hier wetenschappelijk verantwoord. Ik matig me niet aan om dat te beoordelen... maar ik leid het af uit het feit dat er al die jaren... nooit één aanmerking van wetenschappelijke of van andere zijden ons bereikt heeft. Dat spreekt boekdelen. Van boekdelen gesproken, we hebben uitgerekend dat je sinds 1949 niet minder dan 447 keren met van mens tot nevenvlek voor de microfoon bent geweest. Als ik de getypte tekst van elke causerie op zeven vellen kwarto's stel... en de zaak een klein beetje afrond, dan kom ik tot 3150 getypte vellen. En als ik heel matig schat, dan betekent dat ongeveer 3500 bladzijden drugs. En dan zie ik voor me zeven kloeke boekdelen. De laatste weken heeft ons meerdere malen de klacht bereikt... alweer een goede rubriek weg. Waarom laten jullie dokter van Rijzingen niet doorgaan? Die klagers moeten zich die zeven kloeken delen, maar eens voorstellen. En zich dan afvragen of het niet heel begrijpelijk is... dat de man die dit werk heeft opgebouwd op zeker ogenblik zegt... nou wil ik er wel eens mee ophouden. Ik sprak over de wetenschappelijke waarde van je causerie... maar ik wil toch ook graag nog iets zeggen over de vorm... waarin je ze gebracht hebt, namelijk in buitengewoon goed verzorgd Nederlands... Zelfs de slot van meervoudige zelfstandige naamwoorden en werkwoordsvormen... die in het Hollandse deel van Nederland al lang niet meer gesproken worden... deden in jouw geval niet geaffecteerd aan. Je had ons wel eens last bezorgd... als luisteraars jou in dit opzicht aan andere radiosprekers ten voorbeeld stelden. Maar we zaten voor het gat gelukkig niet gevangen. We hadden een standaardbrief met een korte historisch-grammaticale verhandeling klaar. Van Rijsingen, ging ik tot nu toe gezegd, heb... Na het bovenstaande, willen sommige radiosprekers nog wel eens proberen te zeggen... zal het je wel duidelijk zijn dat de varen je met ogen als de verzorger van je rubriek ziet gaan. Maar ze kan uiteraard niet anders doen dan je besluit eerbiedigen. Het dagelijks bestuur heeft mij opgedragen je hartelijk te danken... voor het vele dat je voor de popularisering van de wetenschap... onder het Nederlandse volk hebt gedaan. Ik mag je als aandenken uh, iets aanbieden. Als aandenken voor de prettige samenwerking van de laatste vijftien jaar voor belangstellende luisteraars zeg ik er maar bij... dat het ditmaal niet het gebruikelijke boek is. Wie zijn wij dat we jou een boek zouden aanbieden? En ook niet de gebruikelijke grammofoonplaat, maar een heel praktisch ding waar ze een jaar of wat geleden... een aantal jaren geleden ook nog niet van droomden... namelijk een scheerapparaat. En als ik je dat overhandig, dan spreek ik er de wens bij uit... dat de vara op ander terrein dan dat van je nu afgesloten rubriek... nog veel met je te maken zal krijgen. Arie. Een heel kort woord, want we zijn aan onze tijd toe... van hartelijke dank voor alles wat je gezegd hebt. Ik wou er alleen nog dit aan toevoegen... dat de belangrijkste reden die er mij toe gebracht heeft... een eind te maken aan deze voordrachten is... dat ik te weinig tijd had om me nog goed te documenteren. En dat ik altijd als eerste voorwaarde voor deze praatjes heb beschouwd... dat ze behoorlijk gedocumenteerd dienden te zijn. Ik wil de Vara nog bijzonder hartelijk danken... voor de volledige vrijheid die ze me altijd gelaten heeft. Er is nooit één boos woord over onze voordrachten gevallen. En dat spreekboekdelen. Prachtig, hè? Het afscheid van dokter Van Reisingen... na 447 afleveringen van zijn programma Van Mens tot Nevelvlek... hield je het voor gezien prachtige tonen bovendien. U luistert nog steeds naar woord. En we hebben het nog steeds over het einde. En dit hele uur gaat eigenlijk over het einde van radio. Radioprogramma's. En in 1987 maakte het Spoor een driedelige serie... over de radio tijdens de oorlog. In deze aflevering gaat het over Radio Oranje. En u hoort een deel van de aflevering... waarin ook een fragment zit uit de laatste uitzending van Radio Oranje. Landgenoten in het vaderland. Weer... Heeft het schrikbewind machtelaars bloed doen vloeien. En dreigender dan ooit is zij niemand ontziende vuist opgeheven tegen ons schuldigen. Het is u niet eens geoorloofd blijk te geven van uw afgrijzen. En uw smacht moet gij diep in uw hart verbergen. Voor een weile. Daarom zeg ik... ...wat u thans nog verboden is te zeggen. En ik zeg ook... ...het getij gaat keren. De tijd komt gewist. ...dat er zal zijn bij u beulen... ...wening en knersing der tanden... ...en vroeging. Maar het zal te laat zijn. Te laat. Zij kunnen het ons niet ontnemen... ...ons geestelijk eigendom... Onze volk zien, onze wil, het kosten wat het wil, vrij te zijn. Door hun schrikbewind volgen zij hun zwakheid en komen de val te bemantelen. Maar die mantel is doorzichtig, kan de werkelijkheid niet voor ons oog verbergen. Maar het is juist met die werkelijkheid voor ogen dat ik u herinner aan mijn raad Wees vastberaden, maar bedachtzaam. Liefling, als ik wakker word, dan zie ik jouw portret. Dan kniel ik voor de tafel neer, waar ik jou op heb gezet. En als ik me was en in het water plas En het heldere zonnetje schijnt door het glas Dan straal ik vol trots en dan denk ik daarbij Er is geen matroos voor zo kranig als jij Liefling, als ik eten ga een bijzondere bijdrage voor de ondersteuning van het moreel in bezet gebied vormt het vrijwel geheel door amateurkrachten verzorgde cabaret De Watergeus. Waarvan de liedjes gemaakt worden op bekende Nederlandse wijsjes van die dagen. De 20-jarige Jetty Perl verwerft zich er oorlogsfaam mee. Over het effect van haar optreden hoort Jetje van Radio Oranje, zoals men haar in Nederland is gaan noemen, voor het eerst als ze in de studio Engelandvaarders ontmoet. Uh, die jongens die kwam ik al tegen in de studio. En uh, als ze dan hoorden wie ik was en ik noemde mijn naam... dan uh, merkte ik dat uh, ze zo uh, verbaasd waren. Dat zeiden, ben jij dat, uh, dat meisje? En ik kende soms die liedjes helemaal uit hun hoofd. Uh, terwijl ik ze helemaal niet op mijn hoofd kende, want ik deed het gewoon van een papiertje. En ze reageerde en, echt zo als op iemand die voor het eerst een beroemdheid in levende leven en is. Ja, ziet. maar <laughs> ze, ze, ze, ze, ze deden. Uh, ze, ik was opeens iets bijzonders. Ik was dus die stem, waar ze kennelijk dus echt naar geluisterd hadden. Uit dat vrije Engeland. Oh. En uh, ze waren dus echt een beetje onder de indruk dat ze mij ook aan konden raken. Dat vroeger ze ook, maar mogen we je aanraken even. En verbaasde je dat, die reactie? Ik was uh, blij eigenlijk. Ik dacht, dan doen we het dus niet voor niks. Dan heeft het dus zin wat we hier aan het doen zijn. Want je begrijpt wel dat uh, daar in Londen weinig reactie kwam op die liedjes. Uh, het waren hele gewone liedjes. De bedoeling was dat het makkelijk opgepikt werd... door mensen uh, die die liedjes al kenden uh, qua melodie... En uh, mijn vader die dat schreef, die benutte dus de, de, de, dingen, de, de actualiteiten om dat te verwerken in die liedjes. En uh, dat werd snel opgepikt en dat was, meer was de bedoeling eigenlijk niet. Mm -hmm. En uh, die jongens, daar die, waren studenten bij, er waren allerlei soorten uh, jongens bij die, die daar kwamen. En die kenden die liedjes allemaal mm -hmm. en die vonden het fantastisch. Dat is leuk om te merken natuurlijk. Fantastisch. Heel waar. Want in, in uh, laten we zeggen regeringskringen... ...werden wij toch een beetje beschouwd... ...als een beetje vreemdsoortige... ...kermisachtige mensen. Het volk. Precies. <laughs> ja, precies. Ja, ja, ja. Ja, ja. Toen, uh, toen je terugkwam in Nederland... ...na de bevrijding... Heb je toen nog vergemerkt van uh, populariteit uh, die uit Radio Oranje voortkwam? Ja, ongelooflijk. Ja. ongelooflijk. Ik ben in 1944 met het VHK uh, overgestoken op een landing craft... met alle, uh, alle onze uh, auto's en uh, ambulances en wat we allemaal bij ons hadden. Uh, ons hoofdkwartier was toen in Brussel en van daaruit gingen we naar het zuiden. Zoals je weet. En daar merkte ik al in Tilburg, in Eindhoven, als ik mensen ontmoette... en eh, vroeg hoe heet je, dat ik zei nou ik ben, Jetty. En ze kwamen erachter dat ik eh, dat meisje was, van die stem... dat daar gewoon eh, grote opwinding was. Mm -hmm. Absoluut. En eh, ik had dus mijn werk voor het VHK, dat deed ik ook. Maar als er een gaatje was, in Zeeland bijvoorbeeld, heb ik opeens... dan trad ik op, dan was het een feestavond. En als ze wisten dat ik er was... Dan zei ze, kan jij niet even... Nou, en brutaal als ik was... omdat ik dus nog geen kennis had van uh, wat dat zeggen wilde... om op het toneel te staan. Ik zou het nooit meer durven. Dan ging ik gewoon op het toneel zitten met gitaar... waar ik vijf of zes akkoorden op kon slaan. En zong die liedjes die uit volle borstel... zo'n heel theater meegezongen werden. Hmm. He, van uh, uh, uh, die morgen word je wakker, dan is hij voor de bakker... He, niks dan oranje vlaggen en mensen die willen lachen. En de mof is dan verdwenen, de staart tussen zijn benen. En het, dat zo iedereen uit volle borst. Mensen kennen het allemaal. Het loopt herkabbeld lang niet mee. Wiedewiedewiet, wiede, wie, boem, bied, boom, boem. Want heel Europa schrijft de vee. wie wiede, wie, bied, boem, boem. De vee die overal ziet staan, die zegt de moffen gaan eraan. Gloria Victoria, bom bom ta ta. Gloria Victoria, bide bide bide boom boom. En juist om. Naast koningin Wilhelmina is ook minister-president Gerbrandy een zeer positieve factor in de geest van strijdbaarheid... die vanuit Londen naar het bezette vaderland wordt overgebracht. Hij is niet alleen de grondlegger van Radio Oranje geweest... hij blijft door de jaren heen... Grote betekenis aan die oorlogsomroep toekennen. Voortdurend heeft hij contact met de programmastaf over de vorm waarin berichten of instructies voor de bevolking moeten worden doorgegeven. Daar komt van beide kanten nog wel eens wat overredingskracht bij kijken, zoals de doorlaat zich herinnert. De minister-president Gebrandi een keer een speech houden voor de spoorwegstakers toen de algemene spoorwegstaking na de eh, tegelijkertijd met de aanval op Arnhem was afgekondigd. En dat liep toen mis en toen moest er een speech gehouden worden... om ze dat allemaal uit te leggen waarom en hoe en de steun en zo. Um, de brave Gerbrand ging zitten schrijven. Ik had toen de, la de leiding van Radio Oranje... en die overhandigde mij een boekwerk dat toen ik erin begon te lezen... ik schatte dat op drie kwartier. Ik zei, professor, wat u in drie kwartier kan zeggen... kunt u ook in één kwartier zeggen. Nee, dat kan niet, zei hij. Ik zei, professor, dat kan wel. Nou, dan doe jij dat maar hoor. Ik zeg goed, uh, mag ik mij even terugtrekken? En een kwartier later had ik een half uur eruit geschrapt en er stond precies hetzelfde in. in. Zo kan je dat met elke speech doen en wij zijn nooit tijd tekort gekomen, maar het was ook onze trots om nooit tijd over te houden. Uh, Gerbrandy, toen hij eenmaal minister van Algemene Oorlogvoering was, had de neiging om zijn bevoegdheden wel zeer ruim te interpreteren... En omtrent besluiten die hij noodzakelijk achtte... Uh, geen voorafgaande ruggespraak te houden met zijn collega's. Dat is hem ook later herhaaldelijk... ook in de parlementaire enquêtecommissie verweten. En wat de radio betreft is dit per se juist. Hij liet van een boek bij zich komen en zei... dit en dit moet zo en zo gebeuren, dat moet zo en zo gezegd worden... en dan ging het eruit... Nu waren er ook dingen, zoals ik zelf uit levende ervaring weet... Euh, waarover iets gezegd moet worden... en die niet kunnen wachten op een besluit van een uitvoerige ministerraad. In het laatst van de oorlog hebben Gebrandi en ik ook wel eens iets opgesteld samen... dat door geen enkele minister gezien is... En dat werd dan, s'avonds ging dat over de radio... nadat we dat uh, smiddags besproken hadden. En dat was dan als volgt ingekleed. De Nederlandse regering maakt bekend dubbele punt. Waarop, zoals mij is gerapporteerd... Uh, er de dag erop een keer een kabinetzitting was... en Van Kleffens zei tegen zijn collega's... ach heren, dat Nederlandse regering... dat moet u als volgt interpreteren... Uh, dat waren gebrandi en een dolaat bij een borrel gisteravond. Wanneer het overrompelende oorlogsverloop in de laatste zomermaanden van 1944 het vaderlandse grondgebied begint te naderen, breken ook voor Radio Oranje spannende dagen aan. Van historisch belang is daarbij de uitzending van maandagavond 4 september waarin, tot verrassing van de Rotterdammer, die de uitzending presenteert... premier Gerbrandi op het laatste moment een verandering in zijn tekst aanbrengt... en meedeelt dat de Nederlandse grens is overschreden. Dan spreekt tot u de minister-president, professormeester PS Gerbrandi. Professor Gerbrandi. Landgenoten, nu de geallieerde legers in hun onweerstaanbare opmars de Nederlandse grens overschreden hebben... wil ik uit naam van u allen, onze bondgenoten... een hartelijk welkom toeroepen op onze vaderlandse bodem. Zelden zijn mannen met groter ongeduld verbijt. Gij zult hun de ontvangst bereiden die zij verdienen. Verdienen als de soldaten van de vrijheid... ...als vernietigers van de ergerlijkste dwingelandij... ...die de wereld ooit heeft gekend. Zij hebben met hun Russische kameraden... ...recht op de onvergankelijke dankbaarheid van ons volk. Het uur der bevrijding heeft geslagen. Weldra zal het ogenblik komen... Waarop onze geliefde vorstin in uw midden zal terugkeren om te regeren in rechtvaardigheid en vrede. Nederland herijst, mogen het zijn in grootheid. Deze overmoedige en naar later blijkt onjuiste informatie van Gerbrandi... leidt de volgende dag tot de hysterische opwinding van Dolle Dinsdag. De dag waarop het grote gerucht al het gebeuren beheerst waardoor men de bevrijders al in Rotterdam en Den Haag... en op weg naar de hoofdstad waant. En ook de dag waarop vele NSB'ers en andere foute landgenoten... hals over kop de vlucht nemen naar het oosten. Dit is Robert Kiek, de oorlogscorrespondent... van het algemeen Nederlands persbureau te Londen. Het is woensdagmorgen en ik spreek op het ogenblik weer uit Brussel... waar ik vanochtend vroeg ben teruggekomen van een vergeefse poging... om vannacht over de grens van ons land te gaan. Maar wel kan ik u op het ogenblik het goede nieuws meedelen dat de bevrijding niet lang meer op zich zal laten wachten. De bevrijding is niet meer een kwestie van dagen, maar van uren. Ook Robert Kiek, de oorlogscorrespondent van het ANP en Radio Oranje... is er hier op 6 september nog steeds van overtuigd... dat de totale bevrijding van ons land nog slechts een kwestie van uren zal zijn. Maar het loopt anders. De opmars is zo snel gegaan dat er aanvoerproblemen zijn ontstaan... waardoor de voortgang enkele weken tot stilstand komt... Maar dan op 17 september volgt de grote doorbraak door Zuid-Nederland... gekoppeld aan de luchtlandingen bij Arnhem. Bij die operaties wordt op 18 september Eindhoven bevrijd... waar een nieuwe fase van de Vrije Nederlandse radio zal beginnen... met de zender Herreizend Nederland... waar we in de aflevering van volgende week uitvoerig op in zullen gaan. Robert Kiek stuit in die opwindende weken van september en oktober... bij zijn omzwervingen door het bevrijden Noord-Brabant... op een verrassende situatie... die tot het abrupte einde van zijn oorlogscorrespondentschap leidt. Den Dolaert hierover. Wij hadden Radio Oranje had een buitengewoon ijverige oorlogscorrespondent. Dat was Robert Kiek. Robert Kiek die zwierf samen met de legers. Hij was een jongen die niet voor een kleintje vervaard was. Altijd net achter de linies aan. En Robert Kiek die komt vlak na de bevrijding van Geertruidenberg... komt hij in Geertruidenberg terecht... daar aan de Bergse Maas, geloof ik. Hè? En daar ontmoet hij iemand die in de ondergrondse groep zit... en die zegt, oh God Kiek, wil jij even met het neurde telefoneren? Kom maar even mee. En hij brengt hem naar een installatie... van het Provinciale Elektriciteitsbedrijf. Hij zegt, welk nummer wil je hebben? Zal ik hem even voor je aanvragen? En... Kik die belt Utrecht op. En die krijgt er inderdaad... Er wordt iemand in Utrecht aan de telefoon geroepen... en ik krijgt er een vriend in de telefoon. En Kik die maakt daar een gloedvolle reportage over. Dat liep namelijk via... Het provinciale elektriciteitsbedrijf... als ik me goed herinner. En dan de centrale van de Spoorwegen in Utrecht. Kik die maakt daar... een gloedvolle reportage over. Ik krijg dat uitgedikte ding voor ogen. En ik zeg stop... Lou wou het uit, nee, ik weet niet meer. Wou uit, men wou het uitzenden. Het is ook uitgezonden. Er zijn twee mensen gefuseerd En de verbinding is verbroken. Deze herinnering van den Dolaard is niet precies. Zijn eigen voorzichtigheid en die van Lou de Jong leidt ertoe dat Radio Oranje de reportage van Kiek niet uitzendt. De Nederlandse sectie van de BBC doet dat echter wel. Het was een fout van de militaire censor in Eindhoven... die de reportage van Kiek niet had mogen laten passeren. Dat de arrestaties en de daaruit voortvloeiende liquidaties... die kort daarna in de Utrechtse verzetsgroep plaatsvonden... hiervan het gevolg zijn geweest, staat overigens niet vast... maar is ook niet uitgesloten. We meet again, don't know where, don't know when. but I know gedurende de laatste oorlogswinter werken de vrije omroepen van Radio Oranje in Londen... en het Nederland in Eindhoven nauw samen... maar staan onafhankelijk van elkaar. Na het vertrek van Van den Broek... die de leiding van het Nederland heeft gekregen... was Den Dolaert chef van Radio Oranje geworden. Hij en Lou De Jong verzorgen tenslotte samen... de laatste uitzending van de Londense omroep. Dat is op 2 juni 1945. Radio Oranje is dan praktisch vijf jaar ononderbroken in de lucht geweest. Luisteraars, dit is de laatste uitzending van Radio Oranje. En ik wil haar beginnen met een aantal zakelijke mededelingen. Wij blijven zowel om één uur smiddags als om kwart over acht avonds zenden uit Londen. Maar dan binnen het kader van de uitzendingen van Herijzend Nederland. Luisteraars, waarom houdt Radio Oranje op? Het antwoord is eenvoudig. Radio Oranje is geweest de stem... die namens de Nederlandse regering sprak tot bezet Nederland. Nu Nederland niet langer bezet is... en nu we een nieuwe regering krijgen die haar zetel zal hebben in Den Haag... nu zijn alle redenen van bestaan voor Radio Oranje weggevallen. Luisteraars, dit is mijn afscheidswoord over Radio Oranje... waarvoor ik sinds 10 september vorig jaar de verantwoordelijkheid heb moeten dragen. Onbekende vrienden uit het vaderland... ...hebben ons in het middagprogramma van Herreizend Nederland bedankt... ...voor wat wij vanuit Londen hebben gedaan. Laat ik het, speciaal wat deze laatste periode sinds Dolle Dinsdag betreft, mogen omkeren. Wij danken onze luisteraars, die gedurende een afgrijzelijke winter en lente... ...de moed toonden om te blijven luisteren naar de Stem van Strijdend Nederland. De Stem van Strijdend Nederland, dat hebben wij willen zijn... Met alle fouten die er de onvermijdelijke aankleving van waren. eens naar deze woorden van Bob den Nu heb ik nog een kort afscheidswoord. Ik kan u niet zeggen hoe dankbaar ik ben voor het werk dat ik deze jaren heb mogen doen. U zult begrijpen hoe op een avond als deze duizend herinneringen door je heen flitsen. De maanden van bombardementen in 1940 en de vliegende bommen van vorig jaar. De fouten die we hebben gemaakt... En het harde werk dat we vaak in een uitzending hadden en dat het toch niet dat was wat we hadden gewild. En dat alles wil ik samenvatten in dit ene. Dat wij hier het altijd gevoeld hebben als een zware, vaak loodzware, maar toch altijd prachtige taak. Tot ons eigen, ganse volk te mogen spreken voor de microfoon. Deze microfoon. De microfoon van de BBC. Mijn laatste woorden voor Radio Oranje zullen woorden van dank zijn aan deze onvolprezen Engelse instelling. Zowel van de BBC en dan speciaal natuurlijk de Europese dienst... ...als van alle andere officiële Engelse instanties waarmee we te maken hadden... ...hebben we nooit anders ondervonden dan grote hulp en warme belangstelling. De gevoelens van dankbaarheid die we daarvoor koesteren... ...daaraan willen we hier uiting geven door het spelen van het volkslied van onze bondgenoten. Van dit grote... Engelse volk. God Save the Queen hoor u daar. Een reportage van Het Spoor uit 1987... over de laatste uitzendingen van Radio Oranje. En dat is passend, want hier in het programma Woord... waar u naar luistert... besteden we deze hele uitzending al aandacht aan het einde. En u heeft al een aantal eindes van radio-uitzendingen gehoord. Maar... Er zijn ook hele zenders die er op een gegeven moment mee uh, moeten uitscheiden. En met name in de jaren 60 en 70 moesten ze er veel mee ophouden. Veel van die zenders waren piratenzenders... die zo succesvol van uh, schepen buiten de territoriale wateren uitzonden. En ondanks hun grote populariteit... werden ze in 1974 door de regering verboden. En een van de allerbekendste is natuurlijk Radio Veronica... Op 31 augustus 1974 trekt Rob Oud de stekker uit zijn geliefde zender. En dat doet hij met bijzonder veel gevoel voor drama. Rob, kom er maar in. Dit is het laatste uur. Dit is het tikken van de klok die ons juist verteld heeft dat het vijf uur is geweest. En dat betekent het laatste uur van Radio Veronica. Elke tik die je hoort betekent dat het weer later is geworden. Dat er weer een seconde voorbij is gegaan die nooit meer terug zal keren. En dat iets wat je op dit moment beleeft, dat je dat ook nooit meer zal beleven. Zeker niet zoals nu. Het zijn een paar simpele wijzertjes en een handjevol radertjes... die ons vertellen dat we weer ouder zijn geworden. Dat we verder moeten gaan, ook zonder Veronica. Het is 31 augustus 1974. This is the way to the rolling drum. Techniek Ruud dit is Kees Mannenveld.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 Haar uitzendingen om zes uur staken. Dit was dan het laatste nieuws op Radio Veronica...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 Het is Kees Mannentveld voor Radio Veronica aan boord van de Noordenee. Luisteraars, namens de gehele bemanning wens ik u het allerbeste. Vaarwel.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 Toch kan het slechts een tijdelijke verdwijning zijn... want idealisme is een wapen waar moeilijk tegen te vechten is. Niet gehinderd door en gebonden aan politieke belangen... machtswellust of angst zal Veronica doorgaan. Moet ze doorgaan. Mensen hebben vuur, stoom, elektriciteit bedwongen. Oceanen overgestoken in een zeilboot. Vliegtuigen en Stoerdammen gebouwd.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 De laatste woorden op Radio Veronica. uitgesproken door Rob Oud. En als radioman moet ik zeggen dat het prachtig klinkt om de, het begin van het vuur, het begin van het wiel het te linken aan de Nederlandse democratie en aan Radio Veronica. Prachtige woorden. Het, uh, het eindigde zo en u luistert nu nog steeds naar woord dat ook bijna gaat eindigen. Maar we staan nog stil bij een ander programma dat ermee ophield op een bepaald moment. En dan hebben we het over het programma Bij Barend met Barend Barendse. Dat uh, werd uitgezonden bij de NCV en stopte in 1979. En waar u net toch behoorlijk veel pathos mocht horen, daar gaat het hier een stuk gezelliger aan toe. De En dan kijken we nu in het huwelijksregister, tweede editie. Wij beginnen in dit huwelijksregister, tweede editie natuurlijk eerst met het feliciteren van de gouden bruidsparen, 50 jaar getrouwd, dat is het bruidspaar Drost-Wesselink in Apeldoorn, oma en opa Den Boer in Hansweert-Zeeland, de heer en mevrouw Dux-Busser in Nijmegen, bruidspaar Van der Neut, Slotshof 6 in Gameren, oma en opa Van delft Oud-Kerkseweg 33 in Ziezenburg. Bruispaar Kramer-Koers in Utrecht. Bruispaar Gijselaars Cabot in Bergen Ter De heer en mevrouw Trippels Robbers in Schaasberg. Bruispaar Notenbos in Seist. En Frank en Grees Tap van der Stel in Overschie. Dat zijn onze gouden Bruisparen. Ze zijn 50 jaar getrouwd. <applaus> 55 jaar getrouwd. Dat zijn Antonius en Jacoba. Timmermans Brocato's in Nieuw Vosse en het bruidspaar De Vij, Taanderstraat 75 in Rotterdam. APPLAUS Volgende bladzijde. En daarop staan diamanten bruidsparen. 60 jaar getrouwd, bruidspaar D. Bakker in Leeuwarden. Oma en opa van Minkelen in Reden. En het diamanten bruidspaar A. Kool in Woerden. APPLAUS Bruidstopper van de Week. 65 jaar getrouwd en briljante bruidspaar. Dat is bruidspaar De Winterdonker in het bejaardencentrum, De Torenflat in Gorkum. Yeah. Dames en heren, wij wensen, wij wensen de bruidsparen nog vele gezonde en gezellige jaren met elkaar. En hier komt naar goede traditie de wals voor de bruid en voor de bruidegom. Beste mensen, beste mensen, het is de hoogte tijd om afscheid te nemen. Bedankt voor het luisteren. Bedankt voor de honderdduizend brieven en briefkaarten. Voor uw sympathie en voor uw spontane reacties. Een mooie tijd is voorbij. Misschien voor u, maar zeker voor mij. Ik heb zes en een half jaar geprobeerd... ...gewone, gezellige muziek bij u thuis te bezorgen. Met als motief, blijf lachen en piek er niet... Want dat moet u nooit, nooit, nooit meer doen. <sambelitaans en> <indoor> De, mensen, de tijd is om. Vergeet het niet. Blijf vrolijk en blijf vriendelijk. Ik pak mijn pet en ik druk mijn snor voor de laatste keer. Tot ziens en bedankt voor alles. Ik blijf aan u denken. Denkt u ook nog eens een keer aan mij. En u was ook deze keer natuurlijk als altijd weer allemaal vriendelijk welkom bij Wagen. Wat een gezelligheid daar in 1979. U hoorde daar Barend Barendsen bij zijn programma Bij Barend, bij de NCRV. En daarmee is een einde gekomen aan deze aflevering van Woord. Volgende week is Nora Romanesco er weer om dit allemaal tot een goed einde te presenteren. Het houdt ermee op. Straks geven we de microfoon over aan de heren van het NNL Journaal met Mark Visser... Als u nog vragen heeft over Woord, dan kunt u ons schrijven. Gaat u dan met uh, pen naar um, VPRO Woord, postbus 11 JC JCT Hilversum. Of via e-mail woord.vpro.nl. En u kunt ons ook op Facebook vinden. facebook.com/woord.nl. Het zit erop voor deze dag. Het programma is mede mogelijk gemaakt door Tom Klaassen, Geert-Jan Strengholt... Nienke Vijs, Houtje van Veen, Marielle Dekker en ondergetekenen. Productie Tatjana Oei en Iris Fransen. Eindredactie Remy van den Brand. Techniek was in handen van Jimmy van de Beek. Het zit er voor mij op. Ik wens u een heel erg fijn weekend.